het Joodse lijden en bouwen. Een hoorspel in vijf delen door Rob Geraards naar de gelijknamige roman van Leon Oeris. Vandaag hoort u het vierde deel, Oog Omhoog. Zult gegeven ziel voor ziel, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brand voor brand. Al dus het woord van God, zoals het aan Mozes gegeven is in Exodus. Wat een mensen, David. Wat een mensen. Maar we moeten niet te veel demonstraties hebben. De kinderen zo vlug mogelijk in de tracks. Ze zijn al ingedeeld, Harry. We kunnen meteen met debarkeren beginnen. Mooi. Wat sta je te dromen, Kitty? We zijn er. Ja, we zijn er. Exodus heeft haar reis volbracht. Een mooie stad, hè? Fantastisch. We brengen onze gasten altijd via Gaifa naar Palestina. Dan krijgen ze een prettige eerste indruk. Waar gaan de kinderen naartoe? Ze worden over een half dozijn jeugdcentra verspreid. Sommige van die centra liggen in de Kibuets. Anderen hebben hun eigen dorp. Voor een paar dagen zal ik je kunnen vertellen waar Karin is. Graag. En wat zijn je plannen, Kitty? Ja, dat stond ik mezelf na te vragen. Met nog een paar andere dingen. Bijvoorbeeld... Hoe ik er eigenlijk toe gekomen ben hier aan toe te gaan. Nou ja, die goede zuster Freeman heeft een degelijk vak. Ik vind wel ergens een baantje. Waarom laat je mij je niet om aan de slag te komen? Je hebt het waarschijnlijk te druk en ik wil niemand tot last zijn. Nonsens. Dit is wel het minste wat ik voor je kan doen. Als je mijn gezelschap een paar dagen kunt verdragen, zal ik je graag naar Jeruzalem rijden. Ik kan daar een afspraak voor je maken met het hoofd van de Jeugdallia. Dat is een goede vriendin van. Ik wil niet dat je je verplicht voelt dit te doen. Ik doe het graag. Maar ik moet eerst verzaken naar Tel Aviv. Je kunt meegaan, dan zie je meteen iets van het land. Er zal niet veel anders opzitten dan dat we vannacht in Gaifa blijven vanwege de avondgebot buiten de bebouwde kom. Pak een tas in met wat je voor een paar dagen nodig hebt. Neem je te veel mee, dan doorzoeken de Engelsen iedere vijf minuten je koffers. Ik zal de rest van je bagage laten verzegelen en bij de douane achterlaten. nog wat cognac, Harry. Graag. En vraag je je nog steeds af wat je hier doet? Ja. Het is zo, zo onwerkelijk. Je zult merken dat we hier vrij beschaafd zijn. Hm. En ik kan soms heel aardig zijn, kind. Ik heb je eigenlijk nog nooit behoorlijk bedankt voor alles wat je voor de kinderen en ook voor de Alia gedaan hebt. Niet nodig. Dit hier is al dank genoeg. Ik kan me maar één plek herinneren waar het even mooi is. San Francisco waarschijnlijk. Ik ben er nooit geweest, maar alle Amerikanen zeggen dat ze aan San Francisco doet denken. Niet schrikken, Kitty. Een Engelse patrouille. Routinewerk, daar raak je wel aan gewend. Als dat, Harry Ben Canaan, niet is. We hebben je portret in lang niet op onze borden gehad, Ben Canaan. Ik hoor dat je je stints ergens anders hebt uitgehaald. Goedenavond, sergeant. Ik zou u willen voorstellen als ik me uw naam herinnerde. Ik herinner me de jouwe best. Hou je in de gaten van Je oude cel in de gevangenis van Akkeren verlangt al naar je. Misschien is de hoge commissaris zo verstandig je de volgende keer een touw met een lust te geven. Een alleraardigst welkom in Palestina. Wat een vent. Dat is kapitein Alan Bridges. Een van de beste vrienden die de Haganah heeft. Huh? Hij houdt ons van elke Arabische en Britse beweging in de omgeving van Gijver op de hoogte. Dit was allemaal komedie. Je leert het na verloop van tijd wel onder hoogspanning te leven. En dan weet je niet wat je beginnen moet als er eens een van die zeldzame rustige weken aanbreekt. We gaan een emotionele tijd tegemoet, Kitty. Er is van alles te doen nog. De olie naar de rij. De de bakkebeers. We hebben een olie naar de rij te pakken. Bakkabeers? Ben Moshe is een rechterhand, commandant van Velde. Laten we maken dat we wegkomen, Kitty. Over tien minuten bemeld uit de hele karmel van de Britse soldaten. Komst van de exodus. Deze die aanvallen van de Maccabee's en Haifa en Lida. Deze die aanvallen van de Maccabee's en Haifa en Lida. De is van niet te kapot. voor zes miljoen Spitfires op het vliegveld van Lida. De is van niet te kapot. voor zes miljoen Spitfires op het vliegveld van Lida. De van Lida. De van de... En wat zeg je van Tel Aviv, Kitty? Ik hou nu al van deze stad. Maar de rit hier naartoe vond ik een sprookje, Ari. Die groene akkers, die prachtige zien, die bloemen. Hoe het er 25 jaar geleden uitzag, heb je kunnen zien aan de Arabische dorpen. Verbijsterd, die tegenstelling. Dorre velden met stenen. 25 jaar geleden was het hier ook nog een dorre vlakte. Ik heb Tel Aviv zien groeien. Ja, aan ons ligt het niet, Kitty. Als we rustig onze gang konden gaan, zou je wat zien. Maar het is elke dag vechten en De generaal heeft de avondklok begonnen. Alle Joden moeten voor donker van de straat zijn. Alle Joden, attentie. De bevelvoerende generaal heeft de avondklok bevolen. Alle Joden moeten voor donker van de straat zijn. Alle Joden, attentie. De bevelvoerende generaal heeft de avondklok bevolen. Onder het volgende tegen mijne. Kijk van niet zo ondaan, Kitty. Heus binnen een maand ben je aan die dingen gewend. Daar ben ik nooit aan. Maar het was een heerlijke dag, ondanks de patrouilles en de wegversperringen. We gaan nu maar terug naar het hotel om te eten. Daarna laat ik je proos alleen. Ik moet me hier melden bij de Haganah. En de avondklok dan? Die geldt alleen maar voor Joden. Arri, Shalom. Shalom, Abidjan. Blij je te zien. Je hebt je uitstekend tegen de Britten geweerd. Wat zijn David, Joab en Zeef? Ik heb de jongens naar huis gestuurd. Mooi, ze verdienen een paar dagen rust. Neem zelf ook een paar dagen. Hm. Heb jij de laatste kwartier wel eens een paar dagen genomen? Ach, onzin, dat is wat anders. Zeg, wie is dat meisje dat je mee hebt gedaan? Een Arabische spion. Eén van onze vrienden? Nee. Ze is alleen maar een aardige vrouw die naar ons joden komt kijken als naar de dieren in een dierentuin. Hm. Ik breng haar morgen naar Jeruzalem om met Harriet Solsman over een baan voor haar te spreken bij de jeugd, Iets. Persoonlijks misschien? Oh, nee. Hmm? En richt nou je Joodse nieuwsgierigheid eens op wat anders. <laughs> dat was een mooi welkom dat we gisteren van de Maccabea's kregen. Ik heb gehoord dat de raffinaderij nog wel een week blijft branden. De productie is vernietigd. Ja, ze hebben gisteren goed werk gedaan. Maar hoe was het eergisteren? En hoe zal het morgen zijn? Op iedere goede raid zijn er drie slechte. En wij worden voor de daden van de Maccabea's verantwoordelijk gesteld. Ik weet soms niet wat ik moet beginnen. Tot nu toe hebben de hoge commissaris en Heer van nog niet tegen de Haganah gegeven. Maar ik ben bang dat als het zo doorgaat... Misschien is dit het goede ogenblik om zelf een paar aanvallen op touw te zetten. Waanzin, Harry. We kunnen met de Haganah geen risico nemen. Illegale immigratie. Dat is ons wapen. Eén zo'n geschiedenis met de Exodus is belangrijker dan het opblazen van tien raffinaderijen. Toch zullen we kleur moeten bekennen, Abidam. We hebben een leger of we hebben het niet. We kunnen niks reëels tegen de Britten beginnen. Hier. De lijst van hun eenheden in Palestina. Drie parachutistenbrigades. Niet gering. Ligt het hele Engelse leger in Palestina? Nee. Maar wel 20% van hun parate strijdkrachten. Honderdduizend man. Het Transjordanische Arabische Legioen niet meegeteld. En wat hebben wij? Tienduizend geweren om mee te vechten. Voor elke vijf joden is hier één tot de tanden gewapende Brit. Waar moeten we dan beginnen? We kunnen ons zelfs niet permitteren heven huis tegen ons in het harnas te jagen. Ja, het ziet er inderdaad niet fraai uit. We vechten tegen een reus. En die doet precies met ons wat hij wil: hij vermoordt onze mensen. wordt elke dag erg. En tegelijk bouwen de Arabieren een strijdmacht op. En de Britten doen of ze niks zien. Wat is mijn volgende opdracht? Ga een paar dagen naar huis om uit te rusten, Arie. En meld je dan bij de palmach in de kibboets -e in Ik wil dat je van elke nederzetting in Galilea de sterkte naar gaat. Ik moet weten wat we misschien kunnen houden... en wat we gaan verliezen. Zo heb ik je nog nooit horen praten, Avidan. Het heeft er ook nog nooit zo beroerd gestaan, Arie. Arabieren weigeren zelfs in Londen met ons aan de conferentietafel te gaan zitten. Mijn groeten aan Barak en Sarah... en zeg tegen Jordana dat ze zich behoorlijk gedraagt... nu David Ben-Ami thuis is. Ik stuur hem en de andere jongens naar je toe in één uur. Morgen ben ik in Jeruzalem. Kan ik iets voor je doen? Ja. Duik tienduizend man gevechtstroepen voor me op... plus de wapens die ze nodig hebben. Shalom, dan. Shalom, Ari. Ik ben blij dat je weer thuis bent. Verveel je je erg, Kitty? Doe niet zo dwaas. Jeruzalem is fascinerend. Maar ik ben vandaag niet zo'n prettig gezelschap, geloof ik. Oh, je bent niet erg spraakzaam, dat is zo. Was er gisteren iets mis bij de Haganah? Er is een heleboel mis... Maar daar hebben mijn slechte manieren niets mee te maken. Ik ga je wat vertellen over Harriet Saltzman, met wie je straks kennis maakt. Mm -hmm. Ze is een landgenote van je. Ik schat haar zeker over de tachtig. Als we in de Yushjoef heiligen zouden uitroepen, Kitty, zou zij de eerste zijn. Mm -hmm. Zie je die heuvel achter de oude stad? Daar aan de overkant? Ja. Dat is de berg Scopus. Daar ligt het modernste ziekenhuiscomplex van het Midden-Oosten. Het geld daarvoor komt van de Amerikaanse Zionistische Vrouwenbeweging... ...die Harriet na de Eerste Wereldoorlog heeft opgericht. De meeste ziekenhuizen en klinieken in Palestina zijn door haar Hadassah tot stand gekomen. Een bijzondere vrouw dus. En hoe? Toen Hitler aan de macht kwam, heeft zij de jeugdalia georganiseerd. Door haar zijn duizenden jonge mensen gered. Haar vereniging houdt tientallen jeugdhuizen en jeugddorpen in stand. En naar één daarvan zou je mij willen dirigeren? Ik heb het daardoor de telefoon met haar over gehad en ze gaat ermee akkoord. Maar ze kent me niet eens. Ze weet niets van me af. Ze weet alles van je af, Kitty. Hm? Ze heeft minstens acht rapporten over je in haar kaartsysteem. Harry. Moet ik daar nou gevleid of beledigd door zijn? We vormen een kleine gemeenschap, Kitty. We moeten wel alles van elkaar weten. En waar ga ik dan heen? <laughs> ik zal het je nou maar vertellen. Karin is in het jeugddorp Gandafna. Tuin van Dafna. Dat ligt vlakbij Jaad El, waar ik woon. Kan Daphna? Heeft dat iets te maken met... Ja. Het werd genoemd naar mijn meisje dat door de Arabieren vermoord is. Professor Lieberman heeft het gebouwd op een stuk land... dat Kamal, de moekta van Abu Yasna, aan de jeugdalea schonk. Kamal was een vriend van mijn vader. Hij werd ook door de Arabieren vermoord. Mijn zuster Jordana is de militaire trainster van de kinderen in dat dorp en... Oh, wil je me even excuseren, Kitty? Ik geloof dat die man daarmee iets te zeggen heeft. Een ogenblik. Je oma Kiva is in Jeruzalem. Hij wil je spreken. Ik moet naar de maatschappij voor sionistische Zionistische Nederzettingen. Daarna ben ik vrij. Dan wacht ik op je in de Russische sector. Zo, daar ben ik alweer. Zullen we maar meteen opstappen? Ja, goed, ja. David komt je bij Harriet Saltman halen. Hij wil je de oude stad laten zien tegen dat de Shabbat begint. Vooral de synagogestraat. Daar zie je het oude Jodendom nog. Nee, ga jij niet met ons mee? Nee, mij zul je vanavond niet meer zien, Keti. Morgenochtend vroeg gaan we naar Yadraoui. Dan stel ik je voor aan mijn ouders en aan Jordana. Een jongen. Dag, <laughs> oma Kiwa. Jij ziet er goed uit, Harry. Jij hebt op uh, Cyprus mooi werk gedaan. Hè? Dank u, oom. En hoe voelt u zich? Zo goed als iemand die illegaal werkt doet zich kan voelen. Het is veel te lang geleden dat ik jou gezien heb, Harry. Al meer dan twee jaar. Ja. Jordana heb ik ook een hele tijd niet gezien. Toen ze nog aan de universiteit studeerde, zag ik haar elke week... Ze moet nu bijna bijna twintig jaar zijn. Hm? Hoe gaat het met haar? Is ze nog altijd verliefd op die David? Ja, ze houden veel van elkaar. David was ook op Cyprus. Hij is een van onze beste jongeren. Zijn broer Nagum is bij ons. Ben Moshe gaf hem les aan de universiteit. Vertel eens, Harry. Hoe ziet het eruit in mijn kibbutz? Hm? Een hey, orde is even mooi als altijd, hoor, oh, Makiva. Ik moet er gauw naartoe. Ah, ik wou dat ik met je mee kon, jongen. Het zou te gevaarlijk zijn. De prijs die de Engelsen op mijn hoofd hebben gezet, wordt aldoor hoger. Bovendien is er te veel te doen. Misschien komt er nog wel eens een dag dat ik. Eynor terugzie. Hier, drink met me mee, Harry. Lachaim, Lachaim, mijn jongen. Gisteren was ik bij Avidan, Hij liet me de lijst van de Britse troepen zien in Palestina. Hebben uw mensen die ook? We hebben onze vrienden bij de Britse inlichtingendienst. Hevenhurst is van plan mijn organisatie uit te roeien. Ze folteren onze gevangenen en ze hangen ze op. Het is nog niet erg genoeg dat de Maccabeërs de enigen zijn die de moed hebben de Britten te bestrijden. We moeten nog tegen onze eigen mensen vechten ook. Ik weet, Ari, dat de Haganah ons heeft verraden. Dat is niet waar, oom. dan zei zelf tegen me... Waar halen de Britten dan hun informaties vandaan? Die kerels van de Yeshu centrale zijn niet alleen lafaards. Ze plegen nog verraad ook. Nee, dat... zeker ze plegen verraad. Verraders zijn het. Ik wil hier niet meer naar luisteren, oom. Oh. De meesten van ons in de Hagana en de Palmach willen niets liever dan vechten. Maar we mogen niet alles wat bereikt is op het spel zetten. Zeg het maar, zeg het maar. Wij zijn het gevaar en wij... Ach, ach, het spijt me, Arie. Ik ben een meester in het ruzie maken als ik er niet van plan ben. Het hindert niet, oom. Oh. Zeg eens, mijn jongen. Hoe gaat het met mijn broer? Ik heb vader sinds mijn terugkomst van Cyprus nog niet gezien. Maar ik hoor dat hij eerst naar Londen gaat... voor die conferentie met de Engelsen en de Arabieren. Ja, die goede Barak. Hij praat maar. Weet hij dat jij en Jordana en Sarah me bezoeken? Ik geloof het wel. En vraagt hij nooit naar mij? Nee, oom. Is vijftien jaar van zwijgen dat niet genoeg? Vreemd kan het gaan in de wereld, hè? Ik was altijd degene die boos werd... en Barak degene die vergaf. Eh, het begint moed te worden, Arie. Misschien nog één jaar, twee jaar. Zijn hart zal hem moeten ingeven... deze stilte te verbreken. Arie, hij moet me ter wille van onze vader vergeven. Ik ga morgen naar hem toe om... Ik zal met hem praten. Oh, Arie, wat ziet het er hier allerliefst uit? Jat el kitty. Kijk, daar komt moeder het huis uit. Harry. Oh. Harry. Shalom, Ima. Ari, Ari, Ari. Huil nou maar niet, Ima. Stil nou maar. Shalom. Harry. Shalom, Abba, shalom. Je ziet er best uit, Arie. Je ziet er best uit. Oh, hij ziet er helemaal niet best uit. Hij, hij ziet er moe uit. Ik ben prima in orde, Ima. Ik heb bezoek meegebracht. Mag ik jullie mevrouw Kitty Freeman voorstellen? Oh. Morgen gaat ze in naar werken. Zo, so, zo. So, dus, dus je bent Kathleen Freeman? Ja. Welkom, Yadda. Maar, Ari, waarom heb je toen je opbelde niet gezegd dat je mevrouw Friemend meebracht? Kom binnen, kom binnen. Uh, wil u een douche nemen en, en andere kleren oh, aantrekken? Oh. Dan ga ik iets te eten maken. Uh, Barak, breng de bagage van mevrouw Friemend binnen. Luister nou eens, Ima. Huh? U hoeft niets te eten te maken en Kitty kan zich tegen het avondeten wel opknappen. Oh. Ik wil er eerst iets van de boerderij ja. laten zien, voor het donker is. Ja, ja, ja. Goed, heel al goed hoor. Maar, maar blijf dat niet te lang weg. We gaan eten zodra Jordana er is. Goed. We hebben er al gebeld in Gandafna. En ze zal wel voortmaken. In orde, Ima. Kom, kom, Kitty. Ja. Een knappe vrouw, Barak. Maar voor onze Ari. Oh, wees nog een Jiddische mem, hè? Hij maakt geen shiddig voor Ari. Huh? Zie je dan niet hoe hij naar haar kijkt? Ken je je eigen zoon niet? Nou, ik ga het eten verzorgen. Ik begrijp natuurlijk best dat het hier heel anders is dan bij jou in Indiana. Maar ja, jullie hoeven de Indiana ook niet uit een moeras op te bouwen. Het overtreft werkelijk mijn stoutste verwachtingen, Arie. Lief dat je het zegt. Hier, dit, dit hek moet gemaakt worden. Een heleboel dingen hier moeten gerepareerd worden. Maar ik ben altijd weg en Jordana is weg en vader gaat naar zo'n conferenties. Ach... Er komt een tijd dat we allemaal tegelijk thuis zijn. En dan zul je wat beleven. Hoor, onze zebra's. Zebra's? Ik zou anders zweren dat het varkens zijn. Stil, als iemand van het Lamhoffondje hoort. We mogen op Joods nationaal land geen varkens fokken vanwege de vrome Joden, zie ik. In Gandafna noemen de kinderen ze pelikanen en in de kibboots worden ze kameraden genoemd. Kijk, je kunt van hieruit Gandafna zien liggen. O, oh, die witte huizen. Nee, nee, dat is Abu Yesna, het Arabische dorp. Waar nu Kamal zoon Taha daar is. Je moet naar rechts kijken. Daar waar die bomen op het plateau staan. Oh, oh ja, nou zie ik het. Wat is dat voor een gebouw erachter, bovenop de heuvels? Fort Esther, een Britse grenspost. De Britten hebben een hele gordel van zulke forten om Palestina gelegd. Maar ik moet je nog even iets anders laten zien. Kom eens mee, Kitty. Mm -hmm. Jullie negers in Amerika zingen mooie spirituals over deze rivier. Is het de Jordaan? Ja, Kitty. Ik ben erg blij dat ik je dit allemaal kan laten zien. Ik hou van dit land. En ik zou niets liever willen. Zo. Dat moet Jordana zijn. Ari! Ari! Ja, het is Jordana. Arie! Ari! Ari! Jordana! Jordana! Oh, op, je spoort me oh, oh. bijna. Oh, ik kan je wel vermoorden, verliezen! Jordana! Oh, oh. oh. oh. <laughs> Neem het er maar niet kwalijk, Kitty. Waarschijnlijk hield over overspannen zusje me voor David Benami. Dag, Jordana. Ik heb het gevoel dat ik je al lang ken door David. Jij bent dus Katsi Ik heb over jou ook al gehoord. Heb je David gezien, Ari? Hij is in Jeruzalem. Oh. Ik moest je zeggen dat hij je vanavond belt. En tegen het eind van de week is hij hier. Oh. zei jij naar Jeruzalem wilt komen. Oh, dat kan niet met die nieuwe kinderen in Gandafna. Ja, dat is waar ook. Ik heb Avidan gesproken. Hij, hij zei zoiets dat hij David naar nou een overplaatst. Edo, oh. dat zouden we ook haast elke dag kunnen zien. Is het werkelijk waar, Ari? Of hou je me voor de gek? Oh, ik haat ik haasje. Waarom heb je het niet direct gezegd? Ik wist niet dat het zo belangrijk was. Oh, wacht, maar ik krijg je nog wel. Goed zo. Maar nou naar huis. Eten. Ja, ik ben eerst even mijn paard in de stal. Een kordaat zusje houd ik erop na. vind je niet, Dat was een drukke avond, Arie. Maar nu de vrouwen naar bed zijn, hebben we tenminste even tijd voor elkaar. Ja, drink nog wat. Vertel me dan eens... hoe het met die mevrouw Freeman staat. Wat branden allemaal van die is? Ze is meegekomen naar Palestina... in het belang van een meisje dat ze wil adopteren, geloof ik. We zijn bevriend geraakt, anders niet. Oh, ja. nou, ik mag haar wel, ze is bijzonder aardig. Maar ze is niet een van ons, Arie. Heb jij wie dan gesproken in Tel Aviv? Ja, ik ga voorlopig naar Eénard. Oh, prachtig. Je blijft dus in de buurt. Dat zal iemand goed doen. Je een poosje te bemoederen. Hm. En hoe staat het met u, vader? Ik ga naar Londen, zoals je weet. Ja, met vechten bereiken we toch niets. Dus moeten we proberen een politieke overwinning te behalen. Maar eenvoudig zal het niet zijn. Ik begin tot de conclusie te komen dat de Britten bezig zijn ons te verkopen en te verraden. En de Arabieren? Waarom was Taha vanavond niet hier, vader? Is er iets aan de hand? Oh, hij wordt al door sterker onder druk gezet. Zijn vader was een halve eeuw mijn beste vriend. De kinderen van Abu Yesna hebben onze scholen bezocht. We hebben samen onze bruiloften gevierd. Ja, maar nu is er een verkoeling. Maar dat kan toch niet? U hebt haar het leven gered. U hebt hem bij u in huis genomen toen zijn vader vermoord werd. Toch is er een verkoeling. En ik neem hem niet eens kwalijk. Hij is ook afhankelijk. En de Maccabeërs scheren allerabier over een kam. Ik zal hem eens opzoeken. Vader. Ik heb oom Akiva gesproken in Jeruzalem. Onder mijn dak wordt niet over hem gesproken. Harry. Hij is erg oud geworden vader. Hij denkt dat hij niet lang meer zal leven. En hij smeekt u in naam van grootvader vrede met hem te sluiten. Hij heeft de ene jood tegen de andere opgezet. Zijn mensen jagen goedwillende Arabieren als die van Abu Yasna tegen ons in het harnas. God, mogen het hem vergeven? Ik kan het niet. Ik kan het niet. Nooit. luister nou toch alsjeblieft eens naar mijn vader. Wel, Torstein. Morgen praten we wel verder. Zo, en nu moeten jullie mevrouw Vrienden dus even met rust laten. Ja, en nou, jij ook, hè? nog gaat ze een eindje met mij ja, thuis. Shalom, valt uw huisje Het is erg gezellig, professor Lieberman. En de kinderen hebben het zo mooi versierd. Toen ze hoorden dat u hier kwam, hebben ze de dag en de nacht doorgewerkt. Ze hebben nieuwe gordijnen gemaakt en planten gehaald. Alle planten van Gandafna staan in uw tuin. Ja, ze zijn erg op u gesteld. Ik zou niet weten waarom. Kinderen voelen intuïtief wie hun vrienden zijn. Ik kwam hier in 1934. Tot 1940 doseerde ik letter- en cultuurgeschiedenis aan de universiteit. Maar toen Harriet Salzman me vroeg om hier een jeugddorp te stichten... Was het net precies dat waar ik al jarenlang naar verlangd had? Ach, uh, hebt u misschien even een lucifer voor me? Oh Och nee, het spijt me, ik heb ook geen bij me. Hoor oh, dat helpt niet, ik rook toch te veel. <gül> uh, weet u, mevrouw Freeman? Wij Joden hebben een vreemde beschaving in Palestina gebracht. Op bijna elke plek op de wereld is de cultuur uit de grote steden gekomen. Hier is het net omgekeerd. Ja? Onze muziek, onze poëzie, onze kunst, onze geleerden en onze soldaten zijn allemaal geboren in de kibbutz en de moshara. Let u eens op de vensters van de huisjes van de kinderen. Wat bedoelt u? Ze kijken allemaal uit op de akkers, zodat ze die s morgens het eerst en s'avonds de plaats zien. Ja, het eeuwige verlangen van het Joodse volk om land te bezitten. ...is dus eindelijk bevredigd. Maar hoe leeft u hier? Oh, we kunnen helemaal in onze eigen behoeften voorzien. We hebben ons melkbedrijf, ons pluimvee... ons eigen meubilair maken we ook. En we repareren onze landbouwmachines in onze eigen werkplaats. Alles doen de kinderen, hè, zoals u ziet. En daarnaast leren ze ook. En ze besturen zichzelf bovendien. En heel goed, zelf. Oh, maar dit is dan waarschijnlijk de keerzijde van de medaille. Die loopt graag. Tja, dat is een lelijk ding. Maar zolang we onze onafhankelijkheid niet hebben, kunnen we ons bestaan niet baseren op iets menselijkers dan wapens. We moeten voortdurend op een aanval bedacht zijn. We liggen vlak bij de grens. Ach, kijk die boom toch eens, professor Lieberman. Hij is half ondergraven, maar ja. probeert zijn wortels in de stenen te boren om te blijven leven. Ja, in die boom zou je de geschiedenis kunnen zien van de joden die naar Palestina zijn gekomen. Maar vertel het me eens: u gaat natuurlijk de nodige medische hervormingen invoeren. En daar heb ik niet het minste bezwaar tegen. Alleen de kinderen zijn hier gewend aan volkomen bewegingsvrijheid. De schoollessen worden zelfs buiten op het gras gegeven. Ik zal al mijn hervormingen natuurlijk eerst met u bespreken. Ach, ja. Hoe ik het allemaal precies doe, weet ik nog niet. Maar ik heb het gevoel dat het hier allemaal wel goed zal gaan. Mooi. Nou, en dan moet ik nou weer eens aan de slag. Hè. U zult waarschijnlijk wat willen rusten. In elk geval gaat ik me wel. Nou, tot vanmiddag aan tafel dan. Tot vanmiddag. Wou je me spreken? Ik wou zien hoe mooi de kinderen je huisje versierd hadden. En ik wou je wat vragen. Ga je gang. Je vindt het zeker wel goed dat ik intussen theewater opzet. In de Kibbutz-Enoor gaan Paul nachtroepen trainen onder leiding van mijn broer Ari. Maar er is tekort aan instructeurs. Nu wou ik graag dat jij er eens in de week naartoe ging om een cursus eerst hulp aan hygiëne te geven. spijt me, Jordana, dat ik je moet teleurstellen... Maar ik wil buiten alles blijven wat met het leger te maken heeft. Waarom? Persoonlijke gevoelens. Ik wil niet in de politiek betrokken worden. Ik wil neutraal blijven. Dan begrijp ik niet waarom jij juist hier naartoe bent gekomen om te werken. Overal in de wereld kun je neutraal zijn, maar hier niet. Wat is eigenlijk de werkelijke reden van je komst? Wat gaat je geen steek aan? Maar ik weet het wel. Je wilt Arie hebben. Als dat zo was, zou jij de laatste zijn die me komt tegenhouden. Als dat zo was. Probeer me niet wijs te maken dat je hem niet wilt hebben. Ik heb gezien hoe je naar hem keek. Maar jij past niet bij Arie. Je geeft niets om ons. Daphne was Ari's soort. Zij begreep hem. Zij was een echte vrouw. Een Amerikaanse zal hem nooit begrijpen. Hoe Maar ik begrijp het wel. Jij bent bang voor me. Dat is grappig. En vertel me alsjeblieft niet hoe een vrouw moet zijn, want dat weet jij niet. Jij gedraagt je als het wijfje van Tarzan. Je hoort in de jungle thuis met je shorts en je reisweep. Een kam en een borstel zal een aardig begin zijn om je wat normaler te maken. Hier, kijk maar eens in die kast. Zoiets dragen, vrouw. En de volgende keer dat je me moet spreken kun je op mijn bureau komen. Ik ben geen kiboutlik en ik wens baas te zijn in mijn eigen huis. Jij het liefje. Kom binnen en ga zitten, Karen. Ik heb na thee. Ik heb nu geen tijd om thee met je te drinken. Ik kwam maar even aanwippen. We moeten nieuwe Hongaarse geweren schoonmaken. Ellendig. Oh, die geweren kunnen wel even wachten. Je bevalt me niet helemaal, Karen. Dat zag ik zo straks al. Heb je moeilijkheden? Ik vind het hier heerlijk, zie je. En, en, ik zou nooit meer weg willen. Maar ik kan dat melken nou eenmaal niet leren. Ik ben geen boerin. Als ik wapens moet schoonmaken, staan mijn handen ook verkeerd. Kom, drink maar één kopje mee. Jij hebt in de kampen veel ondervinding met de kinderen opgedaan. Als ik professor lieberman als vroeg je bij mij te laten werken, zodat ik je tot mijn assistenten kan opleiden, zou je daar iets voor voelen? Nou, en of. <laughs> ja, alleen. Zou dat wel eerlijk zijn, tegenover anderen? Wij in Amerika zouden zeggen, ze verliezen geen boeren. Maar ze krijgen er een verpleegster bij. En een goede, dat kan ik je beloven. Dat is dan afgesproken. En vertel me nou eens. Hoe is het eigenlijk met Dov Landau? Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Ik zie hem ook bijna niet. Hij wil opeens niks meer van me weten. Hij doet niets anders dan studeren... Alsof hij zo gauw mogelijk de hele schade van vroeger wil inhalen. Studeren? Ik dacht eigenlijk dat hij al lang bij de Maccabeers zou zitten. Hij wou toch altijd vechten als hij er eenmaal was? Ik weet het niet meer. Maar... Ik heb wel eens het idee dat hij ergens op broeit. In elk geval is hij nou nog hier. En hij bemoeit zich met niemand. Maar nu moet ik rustig weg, Kitty. Ga dan maar gauw naar je geweren. Oh ja, Kitty. Weet je wie hier vlakbij is komen wonen? Nou, generaal Sutherland Nee Ja, hij heeft een beeldig villaatje op de berg Canaan Met een grote tuin Ik heb hem even gesproken, hij was bij professor Lieberman Hij vroeg naar jou, weet je maar ja, ik wist toen nog niet dat je hier zou komen Ach, je moet een eens gaan opzoeken Dat hij leuk vinden Shalom, Kitty Dag Karen Voor Sutherland hem ben ik eigenlijk hier ja, ik had mijn bestemming gevonden. Ik was door het land getrokken en had me vervolgens gevestigd in een wit gepleisterd villaatje met een rood pannendak, een granieten vloer en een rozenhof. De lucht op de Kanaan is het zuiverst van heel Palestina en in mijn achtertuin heb ik een adembenemend uitzicht over het dal met de heilige stad Safed. Ik kom s'nachts eindelijk weer rustig slapen. Maar toen ik me nauwelijks echt op mijn gemak voelde, werd ik op een middag opeens weer met mijn neus in de politiek geduwd. Ik kreeg bezoek. Stoor ik, generaal? Coldwell. Kom binnen, Freddy. Ga zitten. Ben je al lang in Palestina? Pas kwart geleden aangekomen. Jeruzalem is mijn standplaats. Hoofdkwartier, inlichtingendienst. In Zo? En wat zeggen ze in Londen? Dat de conferentie met de Joden en de Arabieren op een mislukking uitloopt. Verder dat ze van plan zijn met die Maccabea's hier radicaal af te rekenen... en dat ze in verband daarmee Hevenhuis ruimere volmachten willen geven. Ze verwachten voorstellen van hem om dat Jodenzootje hier tot de orde te roepen. Yes. ja. En is jouw bezoek aan mij nu uitsluitend als een beleefdheidsbezoek bedoeld? Nee, generaal. Natuurlijk zou ik toch eens bij u langs zijn gekomen... Maar generaal Hevenaars verzocht me naar u toe te gaan omdat ik vroeger onder u gewerkt heb. Mm -hmm. U weet waarschijnlijk dat we op het ogenblik bezig zijn... ...alle Britten uit Palestina te evacueren die hier niet onmisbaar zijn. Ik heb zoiets gehoord, ja. Men is blijkbaar bang voor reprezaillers of Britse burgers als het leger hard gaat toeslaan. Waarschijnlijk. Nu zou generaal Hevenaars graag weten wat u van plan bent te doen. Ik? Ik ben niets van plan. Dit is mijn huis en hier blijf ik. Generaal Hevenhuis brengt onder uw aandacht... dat zodra de niet noodzakelijke mensen eenmaal uit Palestina geëvacueerd zijn... hij geen enkele verantwoording voor uw veiligheid mee kan nemen. Als u hier blijft, zou dat een probleem voor ons kunnen worden. Ik ben bijzonder getroffen door Hevenhuis bezorgdheid hè mij. Zeg hem vrijdag dat ik hem heel dankbaar ben... maar dat ik hier rustig blijf zitten. Ik zal het zeggen, generaal. Tot ziens. Tot ziens. En zeg hem ook, Koldewel dat hij niet bang hoeft te zijn dat ik met de Haganah ga samenwerken. Alweer terug, Major Koldhout. Ja, en geen resultaat. Houd meteen door waarom we weg willen hebben. U zult die vriend in de gaten moeten houden, inspecteur. Dat is zo moeilijk niet. We controleren hier van het fort uit de hele streek. Gaat u nu vanavond nog terug naar Jeruzalem? Dat is wel de bedoeling. Als ik nu meteen vertrek, kunnen wij voor donker zijn. Mooi. Ik heb hier een jood die ik graag voor een verhoor naar de inlichtingendienst in Jeruzalem gebracht wil hebben. Het is mogelijk dat de Maccabeers weten dat die heren eens op de loer liggen. Daarom is het veiliger dat hij in uw auto meegaat. Met genoegen. Breng die band Salomon hier, Stevens. Jawel, sir. Ja. Yeah. We hebben hem gisteravond te pakken gekregen. Aanval op het politiebureau in Staafwet. Ze proberen wapens te stelen. Hij heeft twee politieagenten met een granaat gedood. Hier is hij zelf, Ja. Jij bent een kleine smeerlap, hè? We hebben hem maar stevig in de keten geslagen, meneer. Hij is gevaarlijk. En haal vooral die pleister niet van zijn mond. Anders gaat hij per voor u zingen. Ja, zijn grootvader schijnt er bijna in Rusland geweest te zijn. Nou vooruit, leg hem achter op de vloer van de auto. En blijf bij hem, Stevens. Ja, zo. Zo, ja. U kunt naast de chauffeur gaan zitten, majeur, ik hoort wel. Goed, dan ga ik ook meteen maar eens per Meneer. Alles in orde? In aarde, ja, majeur. Nou, als u het mij vraagt, milieu Coldwell, dan zouden ze ons eens een paar weken op die joden hier los moeten laten. Dat zou een goede oplossing zijn. Een kameraad van me heeft de vorige week het loodje gelegd. Fijne vent, de Maccabeers hebben hem dwars door zijn kop geschoten. Ja, maar dan zeggen ze nog dat Hitler ongelijk had. Terwijl het draait jammer dat de oorlog afgelopen was, voordat hij ze allemaal heeft kunnen afmaken. Is dat een Arabisch dorp waar we direct doorkomen? Nou, en hoe? Vel gebeten op de Joden. Stap eens. Hm? Luisteren jullie allebei. We gooien die vent in dat dorp uit de auto. Maar majoor, dan vermoorden ze hem. Ik, uh, ik geef toe, majoor, dat, dat ik een hekel aan de Joden heb. Maar we zijn verantwoordelijk voor het afleveren van onze gevangenen. Oh je bent? Ik zei dat we hem uit de auto snijden. Jullie houden allebei vol dat de Makabeers ons de weg hebben versperd en hebben hem meegenomen. Als je wat anders zegt, vertel je het niet waar, begrepen? En nou langzaam rijden. Daar, bij het koffiehuis. Voorstellen van generaal Hevenhuist om orde in Palestina te scheppen lieten niet lang op zich wachten. Ze sloegen generaal Bradshaw in Londen met verbijstering. Is die vent gek geworden? Het lijkt wel of Adolf Hitler aan het woord is. Bladbranden van dorpen, massa-executies, uithongering. Zo'n rapport kan ik toch niet aanbevelen. Executeer of hang iedere gevangen genomen Maccabeer ter plaatse op. Nee, nee, mijn leven lang heb ik voor het gemeene best gevochten. Maar dit, op die manier houden we Palestina toch niet. Ik wens daar tenminste niets mee te maken te hebben. In de asbak. Daar hoort het thuis. Zo. Ja. Maar wat dan wel? Wat dan wel? Na lang peinze nam Bradshaw een besluit dat voor het Joodse volk verstrekkende gevolgen zou hebben. Hij stelde voor het Palestine-mandaat... ter beoordeling aan de Verenigde Naties voor te leggen. Dit betekende dat allereerst de commissie van onderzoek naar Palestina zou gaan en dat vervolgens de assemblée zou moeten beslissen. Intussen gebeurden er twee dingen die Karen en Gandafna danig uit haar evenwicht brachten. Daar vele nasporingen werd eindelijk haar vader gevonden. De vreugde hierover veranderde al gauw in een diepe droefheid, want Karen's vader was, als gevolg van de behandeling in de Duitse concentratiekampen, ongeneeslijk krankzinnig geworden. En toen het meisje nauwelijks over haar eerste verdriet heen was, gebeurde datgene waar ze al lang bang voor was geweest. Dat Landau liet zijn studieboeken in de steek en was op een dag spoorloos verdwenen. Wie is daar? Vrienden, deur openmaken en met je gezicht naar de muur gaan staan. Ach. Je hebt naar Ben Moshe gevraagd, de Vlando. Wat wil je? Dat weet je heel goed. Bij de Maccabeas natuurlijk. Waar kom je vandaan? Gandafna. Hoe ben je in Palestina gekomen? Op de Exodus. Hmm. We doen jullie nu een blinddoek voor, want je hoeft niet te zien waar we heen rijden. Zo. Zo. Kom maar mee. Kalleman, we houden je vast. Op de trap kan je niks gebeuren. Met de beantwoording van deze laatste vraag is het afgelopen. afgelopen. Landau. Vlak voor je hangt een gordijn. Steek daar je handen door. Zo. Leg nou je linkerhand op het pistool dat je voelt... en je rechter op de Torah. Ik zal je de eed voorlezen... Ik, Dov Landau, schenk hierbij mijn hele wezen aan de vechters voor de vrijheid die zich Maccabea's noemen. Ik zal alle bevelen, van welke aard ook, gehoorzamen zonder tegenspraak. Ik zal de vijanden van het Joodse volk bestrijden tot mijn laatste ademtocht. Nooit zal ik deze strijd staken, tot de Joodse staat geschapen zal zijn aan beide zijden van de Jordaan. Want dat is het natuurlijke en historische recht van mijn volk. Mijn geloofsbenijden is ten aanzien van mijn vrienden zal zijn. Ziel voor ziel, oog voor oog, tand voor tand... ...hand voor hand, brand voor brand. Zeg mij nu de volgende woorden na. Dit alles zweer ik in naam van Abraham, Isaac... Dit alles zweer ik in de naam van Abraham, Isaac... ...en van Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel en Lea en van de profeten. Van Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, Lea en van de profeten. En van alle joden die vermoord zijn... En van al mijn dappere broeders en zusters die gestorven zijn onder de van de vrijheid. En van alle Joden die vermoord zijn. En van alle dappere broeders en zusters die gestorven zijn onder wil van de vrijheid. Doe nu de blinddoek maar af, bij Israël. Mooi. Ik ben Akiba. Die de eet heeft afgenomen is Ben Moshe, de commandant te velden. En dat is Nagum, de broer van David Ben Ami. Heb je mijn broer de laatste tijd nog gezien, Dof? Nee. Maar zelf verschillende keren in Gandafna geweest. Bij Jordana. Je zal ons prachtig kunnen helpen, Dof Landau. Daarom hebben we je ook toegelaten zonder de gebruikelijke scholing. Als je maar niet denkt dat ik me alleen heb aangesloten om vervalsingen te maken. Je zult doen wat je opgedragen wordt. Jij behoort nu bij de Maccabeërs, Dof. Je hebt het recht om de naam van een Hebreeuwse held aan te nemen. Heb je al aan zo'n naam gedacht? Giora. <laughs> ik geloof dat anderen je daarmee al voor zijn geweest. Wat denken jullie van kleine Giora ...tot dat dof grote Giora kan worden? Nou, als jullie me de kans geven, zal ik gauw genoeg grote Giora zijn. Je gaat nu eerst een werkplaats voor vervalsingen inrichten. En als je je goed gedraagt, mag je met ons mee een operatie uitvoeren. Als dat maar niet al lang duurt. Want daarop heb ik gewacht sinds ik in het kamp van Siotaq kwam. We zullen zien. Maar nu heffen we de zitting op. Bij Jezreel en Benami ami hebben nog een kleinigheid te regelen... Shalom, mannen. Over, laten we zeggen, een goed uur... ...zien we jullie hier terug. Shalom, shalom. Nou, jij moet uit Freddy. Je zit een sufferman. Neem me niet kwalijk. Tja, dan kom je nog met de verkeerde kaart uit ook. Zeker met je gedachten met de Joodse meid, hè, die we vanmiddag verhoord hebben. Nou, het is een knap kind. Dat was ze tenminste voor we begonnen. Je <lacht> stoort het je misschien dat... We zorgen dat jullie met haar doen. Maar dat die meid niks zeggen wil, dat stoort me. Tja, ze zijn keihard, die Maccabeers. Nou, dan worden wij vanzelf ook hard, hè? <lacht> Nou, Freddy, kom er wat van. Neem me niet kwalijk me ook al wel. Er is telefoon voor u. Een ogenblikje dan even. Ja, Hallo, wat kalt wel? Hallo, major. Hier is de sergeant van de wacht van de inlichtingendienst. Inspecteur Pagenton heeft me gevraagd u op te bellen. Hij zegt dat u Maccabees een meid wil bekennen. En of u dus meteen naar het hoofdkwartier wil komen. orde. Inspecteur Pagenton heeft al een auto gestuurd, major. Over een paar minuten kan hij bij u zijn. Nee, bedankt. Hey. <laughs> Het spreekt me, heren. Ik moet weg, dienst. Dat is een strop, Freddy. Oh, dat valt wel mee. Nou, tot morgen maar. Maar je hoort koopt toch? Present, jongen. Uw auto van de inlichtingendienst. Stopje. Ja, rustig. Wat Ik verzeker dat. Pas. rustig aan, majoor. U lijkt wel een beetje overstuurd te zijn, hè? Stop, en laat me onmiddellijk uit de auto verstaan! Zullen we dat dan op dezelfde manier doen... waarop u die jongen van veertien jaar in het Arabische Dorp... uit die auto hebt gesmeten? Dat is een leug. Een leug. Zo. Een leug. O, oh, ja? Dan kijk, deze foto maar eens, majoor. U herkent dat hoofd toch wel? Ik geloof dat majoor Colton in de goede stemming is om te praten. Dat kan hij dan op ons hoofdkwartier uitvoerig doen. Hoor, we benen zo om ons rekening met de verefferen. Laat me eruit! Rustig, major! eruit! Mocht eruit! Mocht eruit! Mocht eruit. Mocht eruit. Enkele dagen later werd het lichaam van Milieu Caldwell bij de dunkpoort van de oude stad gevonden. Een fotocopie van zijn bekentenis was aan de kleren gehecht. Daaroverheen waren de woorden gekrabbeld, oog voor oog en tand voor tand. Toen nog enkele dagen later het Maccabese meisje stierf aan de verwondingen die haar tijdens het verheur waren toegebracht, Kende de woede van de Maccabeers geen grenzen? De zogenaamde helder 14 veertien dagen brak los, waarbij Jeruzalem op zijn grondvesten schudde. Maar even Hears diende hun op zijn manier van repliek. Twee wagens volgeladen met dynamiet reden uit. De ene stoof regelrecht op het hoofdkwartier van de maatschappij voor tionistische nederzettingen af, dat totaal verwoest werd. Ook de tachtigjarige Harriet Saltzman kwam hierbij om het leven. De andere was bedoeld voor de Yeshuf-centrale, maar verloor zijn koers en blies het gebouw ernaast op. De bij de Joodse gewapende machten, de Haganah en de Maccabeërs, begrepen dat hij van Heust op deze wijze door zou gaan, ook zonder machtiging van zijn superieuren. En toen zagen ze eindelijk in dat de eenheid hersteld moest worden. Ja, Wij ja, zullen ja. proberen een basis voor een nauwere samenwerking te vinden, Akiwa. <laughs> Anders worden we elk afzonderlijk vernietigd. Je ja, bedoelt dat je ons onder jouw juridictie wilt hebben, Avidan. Die gedachte heb ik al lang opgegeven, Ben Morgé. Ik ben alleen van mening dat de tijd rijp is voor een maximale krachtsinspanning. Ik was tegen deze hele bijeenkomst. Ik vertrouw jullie niet. Je hebt ons altijd tegengewerkt. Ja, Vanavond ons ik je beledigingen, Akiwa omdat er te veel op het speld staat. Hier, lees dit maar eens. Een afschrift van de voorstellen die Hevenhuis Huis naar Londen heeft gestuurd. Als je hier kennis van hebt genomen, dan zul je wel begrijpen wat ik precies bedoel. Veertien jaar geleden heb ik je gezegd dat de Britten onze vijanden waren. Toen heb jij mij niet geloofd. Het heeft weinig zin om nu met jou over politiek te bekvechten, Akiva. Willen jullie met ons samenwerken of niet? We zullen het eens proberen, aan wie dan, en kijken wat het wordt. Toen de Maccabeërs het rapport gelezen hadden, aarzelden ze niet langer. En hun eerste daad van samenwerking met de Haganah was de liquidatie van generaal Hevenhuist. Deze vond plaats onder voor de generaal zo compromitterende omstandigheden, dat de Britten de hele zaak in de doofpot moesten stappen. En juist in die dagen, het waren de laatste van juni 1947, kwam de speciale commissie van de Verenigde Naties in Haifa aan. Ze bestond uit vertegenwoordigers van een reeks neutrale landen, waarvan de meeste echter ofwel tot het Britse gemene best ofwel tot het Arabische blok. Als werkelijk onpartijdig konden alleen Zweden en Nederland worden beschouwd. De Arabieren reageerden op de komst van de commissie met een algemene staking en met pogroms. De Joden met een commissie voor advies, waarin Barak Ben-Kanaan, Ben-Gurion en Dr. Weitzman zitting hadden. Zo, dat waren dan de zaken. Ik stap maar weer eens op, Sazalant. Ik heb nog een paar dingen in Safet te regelen. In Safet? Kom dan terug als je klaar bent en blijf bij ons eten. Kitty en Karen zullen dat ook prettig vinden. Ik had geen idee ze hier bij jou te ontmoeten. Eigenlijk ik vond dat Kitty na al die maanden hard werken wel eens een beetje vakantie verdiende. En Karen heeft een erg moeilijke tijd achter de rug... Bovendien is het voor mij heel gezellig. Dus, je komt eten? Mag ik of steur ik nog? Nee, nee, je mag. Er staat op het punt om weg te gaan, maar ga ik vanavond met ons? Oh, dat is prettig. Tot straks dan? Ja, tot straks. Hij hey, die Israël behoedt, zal sluimeren nog slapen. Hmm. Ben je ook eens overtuigd, Kitty, dat je de Bijbel citeert? Hij ziet er doodmoe uit. Ik vind dat hij er prima uitziet voor een man die 110 uur in de week werkt. Ik heb nog nooit zo'n toewijding gezien. Ik was verbaasd dat jullie zaken te bespreken hadden, Bruce. Ik wist niet dat jij ook iets met de HGNA te maken had. Nou, ik werk niet actief mee, maar. Ik geef ze af en toe deskundig adviezen, en het onpartijdige oordeel van een vakman. Denk je niet, Kitty, de tijd terug dat jij ook een eerlijk standpunt tegenover jezelf gaat innemen? Ik heb al vaker gezegd dat ik neutraal wil blijven. Jij weet hoe ik jouw werk bewonder in Gandafna, Maar op dit punt verschrik ik toch met je van mening. Je voert struisvogelpolitiek, Kitty. Je zit midden op een slagveld en je zegt... schiet niet op mijn huis, want ik heb de luiken dicht. Ik geloof dat ik uit Palestina ga verdwijnen, brood. Dat kun je dan maar beter zo gauw mogelijk doen. Je zult hier op jouw manier niet lang kunnen leven. Op dit ogenblik ben ik er nog niet aan toe. Je weet dat ik Karen mee wil nemen naar Amerika. Maar ik weet niet hoe ze reageren zal. Soms geloof ik dat ik haar fanatisme voor Palestina de kop heb ingedrukt. Maar soms ben ik doodsbang om de proef op de som te nemen. Daar zou ik toch niet mee wachten. Je weet hoe graag ik jou hier hou. Maar als je weg wilt, is dit het moment. Ook wat Karen betreft. Haar vader heeft ze definitief verloren. En Dov heeft ze verloren. Je hebt dus nu een kans. Vreemd. Jij was het die maakte dat ik mijn aarzeling om naar Palestina te gaan overwon. En jij bent het weer die het ogenblik van mijn weggaan bepaalt. Alleen omdat je je houding hier niet gevonden hebt, en zelf weg wilt. Om welke reden dan ook. Ik ga met Karen praten, en nu meteen. Ben je nog aan het tekenen, Karen? Nee. Het is af. Wat zit je dwars, Kitty? Heeft het iets met Arie te maken? Nee. Harry, heb ik al lang afgeschreven. Het heeft met jou te maken. Met onze toekomst. Er is hier veel waar ik vandaan ga houden. Maar dit is mijn land niet. En het is mijn volk niet. Ook voor jou zou ik een heleboel dingen graag anders willen, Karen. Ik had net een gesprek met Bruce. En ik neem je mee naar huis. Naar Amerika huis? Ja, maar ik ben toch al thuis? Ik wil dat jou thuis altijd bij mij is. En ik ben Amerikaanse. Ik mis mijn huis erg. Ik dacht dat het altijd zo zou kunnen blijven tot nu. Ik ben waarschijnlijk zelfzuchtig geweest. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat je hem niet zou kunnen krijgen. Of, of, of iets voor jezelf zou verlangen. Dit is het liefste dat ooit iemand tegen me gezegd heeft. Ik hou ontzettend veel van je, Kitty. Maar ik kan niet met je meegaan. Ik, ik weet nog altijd niet precies hoe het met dat Jood zijn van me staat. Maar één ding weet ik wel. Ik heb hier iets dat een persoonlijk eigendom is. Dat niemand me kan afnemen. Maar wat je hebt, kun je houden, Karen. De Joden in Amerika hebben hetzelfde samorigheidsgevoel. Maar ze zijn ballingen. Wel nee, schat. Ze houden echt van hun land. De joden in Duitsland hielden ook van hun land. Maar zo'n volk zijn we niet. Natuurlijk begrijp ik hoe moeilijk dit voor je is, Karen. Maar als je hier blijft, zul je je leven lang met een geweer in je handen lopen. Je zult net zo hard en cynisch worden als Jordana en Ari. De betekenis van het woord shalom. Vrede. Ken je niet eens, liefje? Het was waarschijnlijk niet billig van me te verwachten dat je hier zou blijven. Bedenk toch eens, Karen, hoe je in Amerika kunt leven als een echt jong meisje met pleziertjes en leuke kleren. Ik wil de telefoon horen rinkelen en jou horen lachen met je vriendjes en vriendinnetjes. Je weet niet wat je hier allemaal mist aan onschuldige blijheid. Hm. Wat moet ik dan met doof? Oliver. Die zul je net zo moeten afschrijven als ik Ari heb gedaan. Drof is nu de kleine Giora, een van de felste Maccabeers. Je hebt toch van Ari gehoord hoe hij in de helder 14 dag de keer is gegaan. Toch komt er een ogenblik dat hij me nodig heeft. Dat, dat weet ik heel zeker, dat, dat voel ik. Karm, ik heb het je eerst niet willen zeggen, maar... maar op Dof hoef je niet meer te wachten. Wat bedoel je? Hij heeft me geschreven, lieveling. De brief ligt op mijn kantoor, je mag hem lezen. Hij zegt erin dat hij blij is dat hij hier is weggegaan. Nee. Dat hij je nooit meer wil zien. Nee. Dat je niet bij hem hoort. Kom. Kom. Zal ik professor Lieberman zeggen dat ik wegga? Een passage boeken voor ons naar Amerika. Het is. Goed, Kitty. Ik ga met je mee. Maar als zo dik was, was het de mens die wikte en God die beschikte. Want er zouden dingen gebeuren. Doe niet zo ongeduldig, dof. Ik had meegewild met Nagel en de Mosje, maar ik moest dit paspoort eerst nog maken. Waar blijven ze nou? Ze zullen direct komen. Wachten is een van de belangrijkste dingen in het ondergrondse bestaan. Ja, wachten waarop vraag ik me wel eens af. Ik heb vroeger ook ondergronds geleefd. Ja, dat is zo. Maar je zou nu moeten leren niet zo ernstig en intensief te leven. Ik heb dat ook altijd gedaan. Ik werkte dag en nacht voor de zaak. En dat is fout geweest. Klinkt gek uit de mond van Akiva. Een oude man gaat veel dingen anders bekijken, mijn jongen. Als we ons te pakken krijgen, dan ziet het er niet best voor ons uit, dof. Maak daarom plezier, zolang het nog kan. Er zijn een heleboel aardige meisjes onder de Maccabeërs. Ik wil geen meisje. En ik blijf hier op het hoofdkwartier. Dit is de belangrijkste plaats. Jongen, wat heb jij het bij het verkeerde eind? De belangrijkste plaats is daar... Waar je smorgens wakker wordt en uitkijkt over de akkers die je bewerkt. En waar je s'avonds thuiskomt bij iemand waar je van houdt. En die ook van jou houdt. Wat doe je, Dof? Ik kijk tegen het licht of de raderingen niet door het water mij ontdekt kunnen worden. Ja, ja. Dat heb je al een keer of vier gedaan. Hm? Ja. Daar zul je Ben Moshé om hebben. Maak me open, Dof. De 80-jarige Akiva en de 18-jarige kleine Giora werden zonder veel vorm van proces veroordeeld tot de dood door de strop. Maar juist omdat de Britten alle openbaarheid schuwden, waarvan de Maccabeërs een dankbaar gebruik maakten, ontketende het vonnis een storm van verontwaardiging zodat de Britten om hun prestige te redden naar een mildere oplossing moesten zoeken. Dit klemde te meer omdat de commissie van de Verenigde Naties intussen tot het inzicht was gekomen dat ze op basis van strikte rechtvaardigheid een beslissing ten gunste van de Joden zou moeten aanbevelen. Generaal Bradshaw, een der leden van die commissie, begaf zich persoonlijk naar het zware gevangenisfort in Acre waar Akiva en de kleine Kjura op hun terechtstelling wachten. Als u nu deze petitie tekent, zullen we het goed met u maken. We brengen u het land uit. U blijft korte tijd in hechtenis in een van de kolonies in Afrika. En over een paar jaar is de hele geschiedenis vergeten. Ik begrijp u niet goed. Sinds wanneer is het een misdaad voor een soldaat om voor zijn land te vechten? Wij zijn krijgsgevangenen. U hebt niet het recht ons te vonnissen. Wij zijn een bezet land Luister eens, Akiva Dit gaat verder dan een politieke discussie Het gaat om uw leven Als u het verzoek om gratie niet tekent Zal het vonnis ten uitvoer worden gebracht En omdat dit waarschijnlijk voor de Britten pijnlijker zou zijn dan voor ons Zal ik niet tekenen En, uh, en jij, jongen? Je wilt toch zeker niet aan de gauw gangen, hè? Teken jij nou maar, dan tekent Akiva daarna ook wel. Hm. Jullie maken het me wel heel moeilijk. Als het aan mij lag, zou ik jullie gratie verlenen, ook zonder verzoekschrift. Maar ik kan niet anders dan mijn opdrachten uitvoeren. Waarom tekenen jullie nou niet? Uw eigen mond, verdomd u. Akiva en Dof kregen scharlakenbroeken en hemden aan. De traditionele Engelse dracht voor de gevangenen. Er resteerden nog zes dagen voordat het vonnis zou worden voltrokken. Ari, je hebt zeker wel gehoord dat mevrouw Fremont Palestina gaat verlaten. Nee, dat heb ik niet gehoord. Ja, ze gaat weg. En ze neemt het meisje Clement mee. Ik wist wel dat ze op een goede dag de beden zou nemen. Ze heeft nooit wat met ons opgehaald. Dat is niet waar, Jordana. Trek toch niet altijd haar partij, David. Uh, het is een aardige vrouw. En ze is erg goed voor die kinderen. Toch is het beter dat ze weggaat. Komt niet te pas dat ze dat meisje meeneemt... maar ze heeft het kind zo verwend... dat je toch niet zou denken dat het een Joods meisje was. Nou, zie je? Zie je, nou loopt Arie het huis uit. Moet je hem dan met alle geweld kwetsen? Je weet dat hij er graag mag. Het lijkt me beter voor omdat hij er kwijt is, moeder. Wat geeft jou het recht om over het hart van een man te oordelen? We zouden nog gaan buitenrijden, Jordana. Ach, jij staat ook al aan haar kant. Ja, ik vind het nou helemaal even schrikt. Later maar, Barak. David kalmeert haar wel. Ik denk dat onze dochter jaloers is op een vrouw Friemend En terecht. Misschien krijgen onze meisjes in de toekomst nog eens de tijd... om zich ervan bewust te worden... Dat ze vrouw zijn. Barak, je moet met Arie spreken over Akiva. Of je zult er spijt van hebben tot in je graf. Ja, Sarah. Ik ga hem opzoeken. Betekent ze zoveel voor je, jongen. Ja, ik mag haar ook graag leiden. Wat doet dat ertoe? Ze komt uit een wereld van zije, kousen en parfum. En daar gaat ze weer naar terug. Harry, ik vertrek over twee dagen naar Geneve... ...om daar verdere besprekingen te voeren met de Commissie van de Verenigde Naties. Maar ik vertrek met een groter verdriet dan ik ooit heb gekend... Al vijftien jaar lang ontbreekt er iemand aan onze tafel. Ik ben een trots en koppig man geweest. Maar ik heb de prijs van mijn trots met verdriet betaald. Arie, mijn zoon. Zorg ervoor dat mijn broer Akiva niet aan het eind van een Britstal komt halen. Ik zal ervoor zorgen, vader. Ari ging regelrecht naar Ben Moshe van de Maccabeërs... en met hem samen ontwierp hij een krijgsplan... om het fort in Acre te bestormen en de gevangenen te bevrijden. Een plan dat even scherpzinnig als gedurfd was... en dat het hoogtepunt zou worden in de activiteit van de Maccabeërs. De dag der terechtstelling... Marktdag in Acre. Uit twintig dorpen in Galilea stromen de Arabieren met hun koopwaar de stad binnen. Twee uur voor de terechtstelling. 300 Maccabeërs in Arabische kleding hebben zich onder de marktgangers gemengd. Onder hun lange kleding dragen ze staven dynamiet, granaten, kleine wapens. Eén uur voor de terechtstelling. Drie vrachtauto's vol mannen in de uniformen van Britse soldaten... ...rijden akrabinnen binnen en parkeren langs de zeewering in de buurt van de gevangenis. In groepjes van vier marcheren deze mannen door de straten. Alsof ze patrouilleren. Er lopen zoveel soldaten rond dat deze paar honderd nieuwe niet opvallen. Een half uur voor de terechtstelling. De laatste eenheden van de Maccabeërs nemen hun posities in. De Mohammedanen worden opgeroepen tot het gebed... Dus dat zal zo dadelijk in slaap zakken. Tien minuten voor de terechtstelling. Ben Mosje, Ben Kanaan en Ben Ami halen diep adem en geven het teken. De aanval op de akkergevangenis gevangenis begint. <totstuken> Ze loopt er weg af. Ze komen ons achterna. Als we niet schieten, wachten tot onze richten bij zijn. We gaan terugschieten, mijn machine. Vooruit, op de bondenrichting. Op de bonden. Ze halen het in. Ik ben getroffen. Mijn Mijn been. Twee banden geraakt. Waar zijn ze kwijt? Hoe gaat het met jullie erachter? We zijn allebei gewond. Was maar. Het ziet er slecht met hem uit. Heel slecht. Harry. Harry, haal ik het nog? Ik, ik ben bang van niet, oom. Breng me naar de een of andere verborgen plek. Begrijp je? Ik begrijp het. En ik moet u nog zeggen, oom, dat uw broer u vergeeft... Het is goed, Arie. Het is goed. En, en dank je. Dank voor wat je gedaan hebt. Hmm. Akiva is dood, Ben Moshe. Maar we rijden door. We zullen hem op de berg Karmel begraven. En denk erom dat geen enkele bruik mag weten dat hij dood is. Diezelfde avond, toen Kitty haar koffers had afgesloten... en op het punt stond afscheid te nemen van professor Lieberman... ze zou de volgende dag vertrekken... werd er op haar deur geklopt. U hoeft van mijn Arabische kleding niet te schrikken, mevrouw Freeman. Mag ik binnenkomen? Ja, zeker... Ik ben Moussa. Ik ben een droes uit een van de dorpen op de berg Karmel. Bovendien ben ik van de Haganah. Ari! Ja. Hij houdt zich in mijn dorp verborgen. Hij was de aanvoerder van de aanval op Acre. Hij is ernstig gewond aan zijn been. O. En hij verzoekt u naar hem toe te komen. Wilt u meegaan? Ja, natuurlijk. Er zijn veel Britse wegversperringen. Ari zegt dat we mijn vrachtdoto vol kinderen moeten laden. Er is morgen een huwelijk bij de droezen. We zeggen dan tegen de Britten dat we de kinderen naar de bruiloft brengen. Hm. Als u dus meteen vijftien kinderen wilt halen... en laat ze dan hun slaapzakken meenemen. Het is goed. Over tien minuten zijn we klaar. De taak die Kitty bij Arie te verrichten kreeg... was haast bovenmenselijk. Met de primitiefste middelen verwijderde ze de kogel zelf uit zijn been... omdat het te gevaarlijk was een dokter te waarschuwen. Voldoende medicijnen en verbandmiddelen had ze niet... ...zodat Ari dagenlang zweefde tussen leven en dood. Maar hij haalt het. Dankzij zijn enorm krachtige stel. Tegen het eind van de week hoop ik je helemaal van de verdovende middelen af te hebben. Je moet je been beginnen te oefenen. Maar forceer de insnijding niet, die is niet gehecht. Hoe lang duurt het voor ik weer kan lopen, Kitty? Dat kan ik niet zeggen zonder een foto. Ik denk dat het bot alleen maar beschadigd was en niet versplinterd. Nou ga ik een eindje lopen. Over een half uur ben ik weer terug. Wacht even, Kitty. Je hebt als een engel voor me gezorgd. Maar sinds vanmorgen lijkt het wel of je boos bent. Heb ik iets misdaan? Ik ben moe. Ik kan niet meer. Ik heb vijf nachten niet geslapen. Is dat het alleen? Of heb je misschien spijt dat je je reisbiljetten hebt laten verlopen en hier naartoe gekomen bent? Haat je me? Heb ik je nog niet genoeg laten blijken wat ik voor je voel? Ik veracht mezelf omdat ik van je hou. Waar nog meer weten? Waarom moeten wij altijd onze stekels tegen elkaar opzetten, Kitty? Misschien omdat ik zo anders ben dan Jordana en Daphne. Omdat ik niet primitief ben en niet voor een edele roeping leef. Met mij is het zo gesteld, Harry. De man waar ik van hou, moet me nodig hebben. Maar weet je dan nog niet dat ik je nodig heb? Oh ja. Je had me nodig op Cyprus om valse papieren te smokkelen. En je had me nodig om een kogel uit je been te halen. Die geest van jou is heel merkwaardig. Zelfs toen je half dood was, kon je het plan om me hier te krijgen... met een auto vol kinderen van alle kanten bekijken en berekenen. Maar ik neem het jou niet kwalijk. Ik ben zelf de grote ezel... Ik kan het alleen niet met het onbewogen gezicht van een tabra verdragen. En is dat een reden om mij als een beest te behandelen? Ja, want dan ben je een mechanisch beest. Je weet niet wat het betekent liefde te geven. Maar waarom ga je niet wandelen zoals je van plan was? <hums> Kitty, de man die jij hebben wilt, wat voor soort moet dat zijn? Ik wil een man die weet wat huilen is. Ik heb medelijden met je. Ah, ik ben kanaal. Ah. Bij jou kom ik altijd weer bij, Boos. Hm. Dit land heeft me zo te pakken dat ik niet meer gewoon denken kan. Ik wist dat je niet weg zou gaan, Kitty, toen we de vorige keer over spraken. Ik wist dat er iets gebeuren zou. Afgescheiden van Keren. Tussen twee hakjes. Dovlanda is veilig. Hij had zich aan Hamisma verborgen. Je zult het Keren moeten zeggen. Ja. En wat gaat hier gebeuren, Boes? Denk je dat de Verenigde Naties het land aan de Arabieren geven? De Verenigde Naties stellen een deling voor u. Medio september komt er in de Assemblée. Maar de Arabieren dreigen met oorlog als er een Joodse staat komt. En kunnen de Joden een oorlog winnen? Als militair moet ik zeggen nee. Het hebben de Joden voor leger. Jongens en meisjes zonder uniform, zonder soldij en zonder wapens. De commandant van de Palmach is net dertig jaar. Maar in dit land ga je aan wonderen, geloof ik, Kitty. En er zijn enkele dingen... waar de Arabieren rekening mee moeten houden. De Joden zijn bereid... iedere man, vrouw en kind... te verliezen om vast te houden... wat ze hebben. Hoeveel mensen zijn de Arabieren... bereid om te offeren? Geloof jij dan werkelijk... dat de Joden kunnen winnen? Noem het goddelijke interventie... als je wilt. Of misschien... laten we zeggen dat de Joden... Veel Arie Canaans hebben. Maar nou jij. Ga je opnieuw passage boeken? Je zult me wel een dwaze vrouw vinden, Boos. Ik wil eigenlijk weg, zie je. Maar ik heb gisteravond mijn kaartsysteem nog eens doorgenomen. En ik las de gegevens weer van al die stumpers die zo geleden hebben in de concentratiekampen. En waaraan nog zoveel gedokterd moet worden om er weer normale mensen van te maken. Mm -hmm. We hebben al veel bereikt. Dat is waar. Maar voor veel heb ik toch nog niet genoeg tijd gehad. Ik, ik kan geen halfwerk doen, zie je brieft. Ik wil weg, maar... Ik geloof toch dat ik me blijf. Vind je mij erg dwars? Hoe zou juist ik jou dwars kunnen vinden, Kitty? De plaats van de mens is niet daar waar hij heen wil, maar waar hij door God wordt neergezet. Wie zou dat beter weten dan ik? Dank je, Bruce. En dan stap ik nou maar op. Professor Lieberman zal erg blij zijn dat men besluit. Shalom, Bruce. Shalom. Vrede. Dat is voor het eerst dat ik je dit tegen mij wil zeggen. Een mooi woord onder vrienden om afscheid van elkaar te nemen. Een nog mooier woord onder vrienden als je weet dat je elkaar weer gauw mee zult begroeten. O,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 David Ben-Ami, leider van de Palmach, Paul Deen. Kitty Freeman, Eva Janssen. Avidan, leider van de Haganah, Jan van Ees. Akiva, leider van de Maccabeers, Rob de Vries. Baar Yisrael, Hans Veerman. Ben Masje, matenkaptein. Nahum Ben-Ami, Dick Schaffer. Professor Lieberman, Frits Butselaar. Karen Hansen Clement, Barbara Hoffman. Major Freddy Caldwell, Huip Horizont. Luitenant-Generaal Bradshaw, Rien van Nappen. Dof Landau, Johan Walder. Inspecteur van de Inlichtingendienst, Tony Volletta. Een chauffeur, Han König. Een soldaat, Jos Brink. En moesta, een boodschapper, Han König. Muzikaal adviseur was Dr Hans Bloemendaal. De regie had Wim power.